De communisten zijn de grote winnaars. Zij worden met zo'n 20% van de stemmen bijna twee keer zo groot als vorige keer. In Nieuw-Zeeland is een Nederlandse snorkelaar omgekomen. De man van 52 was een ervaren duiker en woonde al jaren in Nieuw-Zeeland. Hij was met een groep aan het snorkelen in een baai bij het Noordereiland. Hij raakte bewusteloos toen hij naar boven kwam. Collega's probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Een productiemedewerker van Chemiepak heeft bekend... dat hij de brand in Moerdijk heeft veroorzaakt, maar wordt niet vervolgd. Het OM houdt drie leidinggevenden verantwoordelijk. De medewerker zegt dat hij het vuur veroorzaakte... toen hij met een gasbrander een pomp wilde ontdooien. Die was aangesloten op chemicaliën. Daardoor kon de brand zich snel verspreiden. In Rome is het kabinet van de nieuwe premier Monti... het eens geworden over bezuinigingen ter waarde van zo'n 24 miljard euro. Er komen belastingverhogingen, de pensioenleeftijd gaat omhoog... En er komen maatregelen tegen belastingontduiking. De partijloze mond is aangesteld om Italië economisch weer gezond te maken. Vitesse heeft de Braziliaanse spits Jonathan Reis tot het einde van dit seizoen gecontracteerd. Afgelopen zomer liep zijn contract bij PSV af. Reis herstelt van een zware knieblessure die hij een jaar geleden opliep in een duel tegen Roda JC. Vitesse hoopt dat Reis in januari fit is.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 Tijd dat ik zoals is voor goed achter de lucht. En ik verlang er geen seconde naar terug Ik wil de eerste zijn aan wie jij elke morgen denkt En de laatste die al heeft bezeten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 Had gevonden. En de chauffeur die tot zijn remmen had getrapt Dan had ik niet in je armen kunnen vallen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 Only with mellow while you're thinning up the slide through If the sun or the moon should get weighted out They would immediately go out. one Swallow, don't make a summer But tomorrow has to start Only with mellow while you're thinning up the slide through Don't let nothing ride you at one Swallow, don't make a summer